10 uur. De radio 1 Sportsommer. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Ja Jawel, het wordt elke dag ietsje warmer in Londen. Niet dat de zon schijnt, niet dat het niet meer stopt met regenen. Maar wij houden goede hoop. Landen is calling. Goedemorgen Willemijn. En die goede hoop is ook volstrekt terecht. Want gisteren was toch echt een prachtige dag. Goud voor Epke, goud voor Dorian, brons voor Teun. En brons voor Edward Adelinde. En Ankie natuurlijk. Ze gaat al vijf jaar naar de Olympische Spelen. Elke keer komt ze terug met eremetaal. Het NOS Nieuws nu met Jan van der Putten.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 Op de A15 bij Rotterdam is vanochtend een vrachtwagen met LPG gekanteld. Even is er autogas ontsnapt, maar de chauffeur heeft het lek zelf gedicht, zegt de politie. De situatie was heel snel onder controle omdat de noodknop ingedrukt kon worden en deze ook werkte. Dus de, er kwam geen LPG meer vrij. Dat was heel snel onder controle. Maar hij ligt op een plek uh, over de vleioven bij de A15. En uh, dat is uh, geen uh, veilige plek om daar natuurlijk te laten liggen. Dus we moeten even goed kijken hoe we deze vrachtwagen hier nu op een goede manier weg gaan halen. Er is niemand gewond geraakt, hoor straks in de verkeersinformatie hoe het nu is. De A15 werd in beide richtingen afgesloten, maar inmiddels is die weer open.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 Dat het weer nog op veel plaatsen zonnig, maar ook nog kans op een buit... wordt een graad of twintig, morgen droog en wisselend bewolkt... dan 19 tot 22 graden. ANWB-verkeersinformatie. Op de A15 bij de tunnel rijdt het verkeer in beide richtingen weer naar behoren. Alle rijstroken zijn weer open. Ook op de omleidingsroute de N218, is het verkeer weer op gang gekomen. Nog wel files op de A28, Utrecht richting Amersfoort bij Den Dolder, 2 kilometer... En door werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Osbeck loopt het Ewijk 3 kilometer. En op de A58 vanuit Tilburg naar Breda, bij Bavol ook daar 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. 25%? 20%? 14%?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 Dit is de Radio 1 En De komende drie uur moeten we het hebben van atleten... Eelcozint-Nicolaas en, en Ingmar Vos in het Olympisch Stadion. Door de Britse politie waren ook voor deze zomer rellen verspeld... na de enorm uit de hand gelopen ongeregeldheden van vorig jaar. Maar niets van het al. Iedereen is in de roes van de Olympische Spelen. Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Meurders. Het de beachvolleyballers Reinder nummer door. En Richard Schuil gisteravond laat niet gelukt zich te plaatsen voor de finale. In de halve finale leggen ze het af tegen de Duitsers Brink en Rekkerman. Na afloop ving Steven Dalebout het teleurgestelde Nederlandse koppel op. Reinder nummer door, Richard Schuil. Richard, ja, was, hier, was hier iets tegen te beginnen van vandaag? Ah, ja, weinig, hè. Ja, dus, uh, nou, heel weinig. Ik bedoel, we maken genoeg punten tegen hun, maar we legen zelfs te veel uh, in. En uh, ik bedoel, zijn hun zij dat was. Uh, ook niet erg geweldig. Het is alleen dat zij veel beter serveerden dan wij. En, en, en daar kunnen ze enorm veel druk mee zetten. En deze is vandaag deze is echt geweldig. Rijden in deze mixzone um, staat ook een tv. Daar zie ik je af en toe naar kijken. Wat denk je als je die beelden terugziet? Oh, ik zit er niet... Nee, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Maar... Het is, uh, doet gewoon pijn als je zo uh, eraf, uh, eraf geserveerd wordt eigenlijk. En, uh, maar goed, ja, ook uh, klassen, ja, wat moet ik zeggen? Uh, ze waren echt beter. Ja, ik kan uh, er heel lang en uh, breed over praten. Maar je probeert nog van alles proberen risico te nemen. Het surf liep ook niet. Ja. En, uh, en dan, uh, ik had het idee dat ze overal antwoord op hadden vandaag. Dus ik uh, vond het erg goed. Dat dus moest ook vooral jou hebben. Ja, nou ja, goed, de ene keer ben ik het, de andere keer is Reset. Uh, dat gebeurt gewoon. En, uh, ja, ik kwam moeilijk onder de druk uit vandaag. Dus, uh... Richard, hebben jullie een moment gehad dat jullie dachten: van ja, nu, nu krijgen we er toch een beetje een vinger achter? Ja, eerst set op een gegeven moment. Uh, een paar serves die goed vielen, half negen werden toen. Maar dan doe je gewoon mee, natuurlijk. Maar daarna leveren ze we weer een paar balletjes in en dan staan we meteen 4-5 punten achter. De tweede set uit, precies hetzelfde, dan dus stonden we ook ruim achter. En kom je terug. En daarna weer twee, drie foutjes en dan is het afloop. Dus ja, we hebben wel een paar momenten gehad dat ze de aansluiting konden krijgen, maar we hebben net niet voor elkaar gekregen.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 En daar zullen een medaille op de Olympische spelen. Dus dat zullen, ja. zullen we echt wel uh, vol van gaan natuurlijk. Dus uh, dat komt wel goed. We hebben echt tijd. Ja. En tegen, tegen de twee letter, daar hebben jullie onlangs nog tegen gespeeld. Ja, goed, van verloren. Dus we moeten kijken of we daar wat anders kunnen, tegenover kunnen zetten. En de nummer 3 van Richard Schuil. Gisteravond uh, ten overstaan van Steven Daalbouw. Ik ben erbij geweest door die wedstrijd. Het, het regende van tevoren. Het, het was echt vies en vies en nat. Uh, net een, een half uurtje voor de wedstrijd uh, werd het droog. De tribunes waren vrijwel leeg. Er kwamen nog wat Nederlanders, er waren veel Duitsers, moet ik zeggen. Um, het, het was alles bij elkaar natuurlijk toch wel een tamelijk treurige avond. Maar het was snel afgelopen en ik lag toch nog om half twee in bed. Je had beter bij de huldiging van Epke kunnen zijn, denk ik. Zeker. Uh, daar gaan we het zo over hebben, <laughs> daar waren we ook. Eerst uh, tessel. daar woedt sinds vannacht een grote brand in een discotheek. Tientallen brandweermannen zijn vanochtend nog steeds druk in de weer om de brand in het dorp Denburg te blussen. Menno Hartenberg van de politie Noord-Holland Noord. Goedemorgen. Dag, meneer Hartenberg. Meneer Hartenberg, goedemorgen. Ja, nou, in dat geval... Nee. Dan doen we toch maar de Simple Minds, want die zijn tenminste alive in kicking. Simple Minds and Alive and Kicking. Ja, heel groot Brittannië verkeert uh, in, een, in een extase door de succesvolle Olympische Spelen in Londen. Super succesvol. Maar het is toch nog maar één jaar geleden dat het er hier heel anders aan toe ging. U weet het nog wel, rellen braken uit in allerlei wijken en steden nadat de politie een man had doodgeschoten in de wijk Tottenham. Tine van Houts, die woont en werkt in Londen als mediatrainer, was voorheen uh, correspondent voor de NOS en zat er vorig jaar middenin. En ze is nu in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, eerst maar even, toch even over de Olympische Spelen, want uh, de, de, wij krijgen... Dat natuurlijk al enorm mee van de Britten, maar jij, jij, jij bent halve Brit of helemaal? Nee hoor. Of ben je Het is gewoon, gewoon een Nederlands paspoort? Maar goed, je woont en werkt hier wel, nee. je zit er midden tussenin. Hoe is dat? Nou, het is uh, geweldig tegen alle verwachtingen in. Hè. Voor de Olympische Spelen begonnen het, er wel, was het, waren de meeste mensen hier heel zuur uh, gezuur over. Vooral in Londen, uh, hoe druk het zou zijn, hoe je niet naar je werk zou kunnen. Er waren aparte wegen voor VIP's en uh, waar moesten wij dan heen? Uh, en de ondergrondse deden het toch al niet goed en dan moest het verder. Het was alleen maar voor het luxe, het was niks voor ons. Alles ja. zou duurder worden, we konden geen kaarten krijgen. Het was een enorme veiliging, er stond uh, anti-afweer geschud op onze flat. Het was allemaal ellende en narigheid. En nog hartstikke duur in een tijd van crisis ook. Maar vanaf het moment dat de openingsceremonie er was. Vanaf het moment dat we James Bond uh, met de koningin ja. uh, het paleis uitzagen wandelen... was het allemaal goed. Opeens was het geen elite aangelegenheid meer. Opeens was het voor ons allemaal. En ook voor mensen zoals ik, die uh, nooit in sport geïnteresseerd waren... en nu elke avond drie uur lang ja? op de bank uh, zitten te kijken. Ja. En huh? zit je dan toch wel ook hopelijk loeihard te, te juichen voor Epke? Nou, uh... Natuurlijk eh, juichen we voor allemaal, maar eh, het, het, het interessante in Groot-Brittannië is dat, dat het Britse team van allemaal is. Hè? Het Hollandse team is van de Nederlanders... en het Britse team is van allemaal. En Londen met name natuurlijk is een enorme internationale stad. En uh, al onze helden zijn van iedereen. En ik vond het heel interessant wat er net gebeurde. Uh, we hoorden net een, een interview uh, met een Nederlandse sporter... die verloor had en die was heel gedeprimeerd. En, uh, en het regende ook nog en er keek niemand. En het was allemaal ellendig en nou ja, de andere ook wel goed. Het interessante voor mij als mediatrainer op dit moment is... Dat ik zie van hoe fantastisch die Britse atleten interviews doen. Ook als ze verloor hebben. Dan zijn ze toch opgewekt. Terwijl dat zo moeilijk is. Nou, hè. ik heb mevrouw Pendleton gisteren gezien. Die was niet echt meer opgewekt. Ja, dat is waar. Maar dat, ja. was dan, dat was dan toch wel een uitzending. Want normaal ook bij de atletiekse worden Onmiddellijk ook als ze verloor hebben. Van de baan voor de BBC camera gesleurd. En uh, ze zeggen dan toch iets aardigs. En ze zeggen ook meteen iets aardigs over de concurrentie. En dat is heel bijzonder. Ze hebben het over hoe goed de andere waren, meer dan over hun eigen verlies. Ze zeggen wel even sorry, want ik weet dat het hele land met me meeleeft. En ze hebben het ook altijd over het team GB, over dat ja. hele gevoel van we staan er allemaal achter. En dat is een enorm contrast met uh, tien dagen geleden. Dat hoor je hier ook als je in de metro komt, als je een broodje koopt. Het, ongeveer het eerste wat ze vragen is, oh werk je hier? You're supporting team GB? Iedereen vraagt het en, en dan kan je alleen maar in meegaan. Want anders dan, uh, nou ja, dat, dat, dat, dat roepen ze wel een beetje bij je op. Maar je zei net van, um, het, is, het is voor ons allemaal hier de spelen. En daar bedoel je ook mee, dat, dat valt op, hè? dat de immigranten doen het goed. Van oorsprong immigranten, Mo Farah uit ja. Somalië komt die geloof ik. Ja. Die is hier pas als kleinkind gekomen, ja. Ja, en de Ennis, die een, een, een Jamaicaanse vader ja. heeft. Is dat nou ook, we hebben het over de rillen een jaar geleden. Dat, dat ging ook veel over, uh, veel gekleurde jongeren deden daar aan mee. Is dat, zijn zij toch een beetje een soort voorbeeld geworden? Natuurlijk zijn ze een enorm voorbeeld. En, en het... Uh... Het positieve hieraan vind ik dat uh, uh, ja, die topsporters die dus uh, oorspronkelijk uit andere landen kwamen en uh, niet bleek en Brit zijn, dat die uh, de grote helden van het hele land zijn geworden. En dat uh, niemand zich er ook maar iets van aantrekt van uh, wie je ouders waren, wat voor kleur ze waren, welke buurtje, uit welke buurtje komt. Dat het gewoon allemaal uh, winnen ze voor het hele land, voor alle Britten samen. En, uh, het, het is natuurlijk heel boeiend om te zien terwijl vorig jaar er zoveel problemen waren dat je daar nu op dit moment helemaal niets van merkt. Ja. Bijvoorbeeld in mijn buurt uh, een jaar geleden aan het eind van mijn straat waren er twee uitgebrande auto's. Er zijn twaalf uh, winkels de brand in gegaan. Eentje is nog niet opgebouwd. Uh, er is iemand vermoord in mijn buurt terwijl het een hele keurige Britse Tottenham. buitenwijk is. is het... Nee, Ealing. Want er waren natuurlijk rellen overal. Ja. Hè? En uh, nu uh, waren er allemaal feesten, Want de Olympische fakkel kwam langs mijn weg. En er stonden honderden mensen met Britse vlaggen en cameraatjes te feesten. Net op de plek waar een jaar geleden de uitgebrande auto stonden. Ja, maar ik zag op de BBC bijvoorbeeld dat die, die, die fakkel heeft mensen bij elkaar gebracht. Daar begon het eigenlijk mee. En toen die opening natuurlijk, die was groot. Die was fenomenaal. Ja. En dat heeft het gevoel gegeven bij de Britten... hé, hey, wij kunnen de wereld aan. Is het zo? Ja, en ook omdat het uh, heel erg de sfeer had, ook die fakkel. Want miljoenen mensen hebben die fakkel gezien. Want gewoon mensen uit jouw buurt droegen dan de fakkel. En de fakkel overnachtte ook bij ons in het park. En dan was er was weer een feestje rondheen. En, en het punt is ook, denk ik, dat die... Openingsceremonie was helemaal niet nationalistisch en protserig en arrogant. De, de, de kentekenen van de openingsceremonie waren, waren vreugde. Het is voor allemaal. Maar ja, het, was wel het is lichtelijk toch? Het ging, nu, nou, het ging alleen maar over Engeland. Nou, maar het was ook wel, het was ook wel heel erg anarchistisch. Uh, het ging niet uh, over het grote verleden van uh, Groot-Brittannië, het imperium waar de zon nooit over ging en met een vreselijke knipoog. Hè? Ja, het was ja. meer. Uh, iemand uh, omschreef het uh, mij in de buurt als een gigantische schoolvoorstelling waar alles toch een beetje in de war liep. Maar als je uh, zegt van het, het komt toch echt door het gevoel van de spelen, iedereen samen, we denken niet meer aan die rellen, begin juli zei de Britse politie nog, nou het is weer in die wijken waar dat allemaal is ontstaan nog veel erger aan toe eigenlijk, dus rellen liggen op de loer. Er is niets verbeterd. Hè? De, de werkloosheid is, uh, is hoger dan, dan uh, ooit tevoren. Er zijn meer dan een miljoen jonge Britten tussen de 16 en 24 die geen werk hebben. Uh, we zitten in een dubbele recessie hier... Uh, alle voorspellingen, ook vandaag weer van de Engelse bank... zijn gewoon slecht. Maar op dit moment uh, nemen alle Britten even vakantie en vieren ze feest. En uh, dat doen ze heel goed. Tien Van Aans, blijf even zitten. Ik kom bij je terug. Want we gaan even naar Texel. Er woedt namelijk een grote brand in een discotheek. En er zijn tientallen brandweermannen mee bezig om die brand te blussen. Het gaat om een brand in het dorp De Burg. Menno Hartenberg van de politie Noord-Holland Noord. Die was net ook aan de lijn, maar toen uh, was er een, een, een, een touwtje verkeerd gespannen hier. En kunt u ons vertellen? Hoe de stand van zaken ervoor staat nu? Nou, vanaf half tien is, uh, is de brand meester. Dat uh, betekent dat het in ieder geval niet verder uitbreidt. En, uh, en dat we nu kunnen beginnen met, met nablussen, uh, Maar dat zal nog wel een aantal uren gaan duren. Hoe laat is de brand ontstaan? Uh, die brand is ontstaan om, uh, om half drie vannacht. Toen is die ontdekt dat er uh, rook uh, uit, uit de discotheek kwam. Nou ja, en het probleem eigenlijk is dat het een, een vrij dicht bebouwd stukje van den Burg is. En dat alle woningen dicht tegen elkaar staan. Dus het was heel lastig om bij de brand te komen. Dat heeft toch al wat tijd geduurd. En uiteindelijk ja, is de hele discotheek waar die begon is. En de pizzeria die daar tegenaan gebouwd is, die zijn allebei verloren. Maar de panden daaromheen, dat is allemaal bewaard gebleven. Waren er nog mensen in de discotheek of was de tendel dicht? Nee hoor, de tent was dicht. Er was uh, voor de rest helemaal niemand. Uh, er zijn bij, uh, bij de brand toch wel uh, wat gewonden gevallen. Uh, de eerste brandweermensen die, uh, die er kwamen, die kregen uh, op een gegeven moment ja, toch wel puur vrij dichtbij. Er zijn een paar brandweermensen met, met wat oppervlakkige verwondingen. En natuurlijk zijn er uh, uh, mensen die om de brand heen wonen, uh, huizen zijn geëvacueerd op een gegeven ogenblik, mensen zijn naar een sporthal overgebracht en daar is ook een medisch team aanwezig die, die mensen toch behandelt voor ademhalingsproblemen, tranen om de ogen, uh, dus dat zijn de gewonden die we hebben. Enig idee hoeveel mensen er naar die sporthal zijn gegaan, want er werd op een gegeven moment getwitterd dat het centrum werd ontruimd, is dat juist? Ja, nou ja, deze panden die staan in het centrum. En als je dan uh, een, een straal van 50 meter daaromheen neemt om alles te ontruimen, dan wordt inderdaad het centrum uh, wordt ontruimd. Maar dat gaat uh, uh, dan voornamelijk om, om winkelpanden, uh, wat woningen en twee hotels die daar, uh, die daarin staan. En die mensen zijn daar inderdaad uh, weggehaald. Nou, dus een aantal zijn een natuurlijk gewoon naar dus. vrienden. Uh, er zijn behoorlijk wat mensen, niet alleen bewoners, maar ook, uh, ook toeristen. Een uh, aantal zijn gewoon naar, naar familie gegaan en een 60, 70-tal hebben zich gemeld uh, bij de sporthal en daar zijn ze opgevangen. Ja, er is nogal wat wind uh, op Tessel, maar dat weten we van, uh, van Rijsselbergen natuurlijk. Uh, die wind heeft hier ook de brand verder aangewakkerd een tijd lang? Nou, ik moet u zeggen, ik sta hier lekker midden in het centrum van, uh, van Tessel en die wind uh, dat valt gelukkig allemaal, uh, allemaal mee. Het is wel zo dat je bij zo'n brand natuurlijk een bepaalde luchtstroom hebt die ook de rook meevoert En vooral woningen beneden die wind, die hebben nog wel wat last van, van rook. En je kunt zeggen wat je wilt, maar rook is nooit gezond. Nee. Dus hebben mensen die, die in die rookbaan zitten, hebben ook gezocht om, of geadviseerd om ramen en deuren dicht te doen. En dat blijft de eerste paar uur ook nog zo, omdat we eerst echt goed met naambrussen willen beginnen. Voordat we nee. mensen adviseren om te gaan luchten. Ik zei dat ook omdat ik uh, nogal wat wind hoorde in uw mobiele telefoon. Maar krijg, heeft de brandweer hulp gekregen van buitenaf? Ja, de brandweer heeft, uh, heeft hulp uh, gekregen. Er is uh, vannacht al een, een extra boot uh, vanuit Den Helder naar Tessel uh, gegaan... om brandweermensen over te brengen. En uh, vroeg in de ochtend is een tweede boot. Uh, daar hebben brandweermensen op gezeten. In totaal hebben we een, een 150 man aan brandweer. En uh, ja, u moet denken dat, dat straks bij het nablussen daar ongeveer een derde van de over blijft. Dan uh, de twee gebruikelijke vragen. Hoe groot is de schade? Nou, de schade is, is aanzienlijk, want uh, zowel de discotheek als de pizzeria, die liggen echt helemaal plat. En daar in, is uh, in geld uitgedrukt. Uh, ja, nou, hoe groot het in geld is, dat, daar heb ik echt geen idee van. Ik ga nee. geen antwoord op gekregen. En dan de, de volgende de gebruikelijke vraag: alleenige duidelijkheid over de oorzaak? Nee, nog helemaal niet. En dat, uh, dat zal ook nog wel even op zich laten wachten. Want uh, omdat de panden zo verschrikkelijk zijn uitgebrand, en uh, momenteel mag er ook niemand langs vanwege instortingsgevaar van, van de muren. Uh, dus uh, ik, uh, ik verwacht dat die muren ook straks al omgetrokken worden door de brandweer om, om ongelukken te voorkomen. Dus ja, dat wordt heel lastig zoeken naar een brandoorzaak. Dus nogmaals, er zijn een aantal gewonden bijgevallen en dat waren voornamelijk brandweerlieden en het zijn lichtgewonden? Nou, een paar brandweermensen en voor de rest zijn het bewoners die, die uh, rook uh, in hebben geademd en praan om de hebben. Uh, dus uh, echt ernstige uh, zaken hebben zich tot op heden nog niet voorgedaan. Menno Hartenberg van de Politie Noord-Holland Nooit, hartelijk dank. Graag gedaan. Ik ben de eerste.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 That I've blown The love I could have known Can't do this to you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 Roll. The chances that I've blown The love I could have known I can't do this to you blame you you decide to run after all i've done there's no shame if you've had enough you decide die Hero heet het nummer, met tussen haakjes Brave New World. En als ik hem zo hoor, dan denk ik, het is een vrouw. Het is, is Marlon Brando, het is een man. Hij is in Londen geboren, dus het is ook nog een Brit. En we draaien veel Britse muziek. Net zoals de Simple Minds. Net dus het, uh, dat zal, nou ja, ik, ik weet hier geen punt meer aan te zetten. Jij wel? Nee. Maar... We gooi je er een jengeltje in. Felix. Tijd voor tijd. Ook vandaag weer de Olympische Quiz op de radio Tijd voor Tijd. En, uh, u kunt inzetten, u weet het inmiddels, op een tijd. En als u de beste tijd voorspelt... krijgt u dat nu al legendarische Radio 1 sportzomerhorloge horloge. En de presentatoren doen ook mee. En volgens mij, Felix, sta jij mm, bijna ja. bovenaan met de Ro Robert Meider afgetekend. Ja, Robert <laughs> kan me niet meer inhalen. Jammer, Robert. Ja, in ieder geval, de luisteraar heeft wel ook nog een kans. Vandaag gaat het over de BMX Fietscross. U kunt uw voorspelling inzenden via de site radio1.nl. En de vraag is... Wat is de tijd van de beste Nederlander in kwalificatie BMX Fietscross bij de mannen? Wat is de tijd van de beste Nederlander in de kwalificatie bij de BMX-fietscross voor mannen? Ik denk 1 uur 12 minuten en 43 seconden. Ik heb geen idee. Jij hebt al gewonnen, dus jou maakt het geen bal Nee, nee. Uit. Ik ga echt serieus meedoen. Ik ga kijken wat de kwalificaties opleverden de vorige keren. Dus, en dan maak ik een soort schatting. denk ik vandaag regent dus. De, de, misschien glijden ze wat meer uit. Dat, dat soort factoren rekening allemaal mee. Ja, en ik denk altijd dat je maar wat kletst. Maar het staat er wel mee, nou, mee bovenaan. Wel Via de site Radio 1.0 kunt u het antwoord kwijt. En uh, nu het nieuws, half elf, Jan van der Putten. In en rond de Syrische stad Aleppo worden steeds zwaardere wapens gebruikt in woongebieden. Dat zegt Amnesty International op basis van satellietbeelden. In Anadan, vlakbij Aleppo, zijn 600 kraters waargenomen. Die zouden zijn veroorzaakt door inslagen. Sommige kraters liggen naast wooncomplexen. Mensen in Denburg op Tessel moeten ramen en deuren dicht houden... in verband met een brand in een discotheek. 150 brandweerlieden van het eiland en van de wal zijn aan het blussen. Een discotheek en een pizzeria zijn uitgebrand. En over de oorzaak is nog niets bekend. Op de A15 bij Rotterdam is vanochtend een vrachtwagen met LPG gekanteld. Even is er autogas ontsnapt. Maar de chauffeur heeft zelf op een knop gedrukt en het lek gedicht. Er is niemand gewond geraakt. En bij bank en verzekeraar ING is de winst het afgelopen half jaar gedaald... met 35 in de eerste helft van 2011 was die nog 2,9 miljard. In dezelfde periode dit jaar was de winst bij IEG 1,8 miljard. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMWB Verkeersinformatie vielen nog op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Bij de afritte Den Dolder, 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Zomer. Over de achtergronden van de rellen in Londen vorig jaar. Eerst het nieuws over de Eredivisie-rechten, want er is een opzienbarende nieuwe deal gesloten. Een werelddeal voor de Nederlandse Eredivisieclubs. Ze gaan een zee met de wereldberoemde media Rupert Murdoch. Murdoch neemt een meerderheidsbelang in het bedrijf dat de uitzendrechten van de Eredivisie beheert. En dat bedrijf is Eredivisie Media en Marketing. Algemeen directeur Frank Rutte is aan de telefoon. Meneer Rutte, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de plannen voor de komende jaren? Nou, we willen door deze samenwerking met Fox International Channels. willen we de zender nog verder uitbouwen. Door het voetbal nog beter in beeld te kunnen brengen voor onze fans en de kijkers. En blijft het Eredivisie Live heten, of wordt het gewoon Sport 1? Het blijft Eredivis live heten. Sport1 is een, is een collega bedrijf. Nou, wij blijven gewoon op de bestaande manier onze, onze dingen doen. Dat weet u zeker. Is, is Murdoch niet van plan om het helemaal uit te bouwen? Andere dingen van te, van te maken? Nou ja, wat wij wel uh, zullen doen en daarom ook deze samenwerking... Uh, wat we wel zullen proberen te doen is uh, natuurlijk nog meer voetbal... en op een nog betere wijze alles uh, bij, uh, bij de voetballiefhebber te krijgen. Jawel. Maar we zullen dat wel doen uh, vanuit, uh, vanuit de bestaande situatie. Dus onze kantoren, uh, alle mensen die er werken. Dat, dat blijft allemaal hetzelfde. Hoe is deze deal tot stand gekomen? Nou, we hebben gekeken hoe kunnen wij het, het succes... Want dat, uh, dat vinden wij wel, het succes van Eredivisie Live. Hoe kunnen we dat naar de toekomst toe nog verder uitbouwen? Wat zouden daar uh, goede partners bij zijn? Nou, en uh, zo kwamen wij bij elkaar. Uh, Fox uh, International Channels was ook aan het kijken... wat zijn nieuwe kansen en mogelijkheden binnen Europa... Uh, en zo hebben we elkaar gevonden. En uh, ja, zijn we heel tevreden met deze samenwerking. Dus u heeft contact opgenomen met Fox? Uh, ja, en zij hebben ook contact opgenomen met ons. Wacht, even uh, dus altijd, waren er op dezelfde, wij even. Zij waren zich aan het oriënteren van wat zijn nu de mogelijkheden. Nee, meneer Rutte, er is altijd iemand de eerste. Wie was de eerste? <laughs> ik, ik, ja, wij, ik denk dat wij net iets eerder waren. Uh, maar we hoeven ze niet te overtuigen, want ze hadden hun huiswerk al gedaan, laat ik het zo zeggen. En met welk bedrag is deze deal gemoeid? Over de financiële uh, aspecten kunnen wij. Uh, hebben we afgesproken, zullen we ook geen mededelingen doen. Maar je kunt zich voorstellen dat dit voor de clubs een, uh, een behoorlijke opsteker is. Maar goed, de pers wordt genoemd ruim om miljard. Ik mag aannemen dat ze er niet ver naast zitten, de journalisten, want die doen hun werk ook altijd goed. Dat, uh, dat laat ik het nu. En eh, niet over één jaar, denk ik, dat miljard, maar over hoeveel jaar? Nou, er is afgesproken, uh, nu de samenwerking ziet op uh, een periode van, uh, van tenminste 13 jaar. Die, uh, die gaat dit jaar, uh, dit seizoen al in. Uh, en uh, in feite neemt uh, Fox International Channels een in belang. En uh, de samenwerking die we op dit moment hebben is voor onbepaalde tijd. Maar er is een minimale periode afgesproken van 13 jaar. Maar wacht u, uh, u zegt, die gaat dit seizoen al in? Ja. ja. En wat betekent dat dan voor dit seizoen? Dat betekent dat we dit seizoen al gebruik kunnen maken van de kennis, know-how en, en expertise die, uh, die Fox International Channels heeft. Dus uh, daar gaan we niet mee wachten. En verandert er iets in het uitzendseemeren van, uh, van de nee, Eredivisie live? Nee, nee, nee. Want wij, op dit moment zenden wij uit de Eredivisie wedstrijden, maar ook de KNVB-beker, uh, de League Cup, de FV Cup, Europa League. Uh, en op het moment dat er nu uh, uh, kansen en mogelijkheden zijn, dan zullen we daar net als in het verleden uh, ook naar gaan kijken... Alleen uh, nu zullen we daar wat meer ruimte voor hebben om, uh, om de kansen die daarvoor zijn, om die ook te benutten. Ik lees in de Telegraaf van vanochtend uh, dat de clubs zijn geïnformeerd uh, de afgelopen dagen. Hoe lastig was het om te voorkomen dat de deal zou uitlekken? Nou, we hebben de clubs kunnen, kunnen overtuigen uh, van het feit dat het belangrijk is dat er pas een, een, een samenwerking is. Op het moment dat ook alle handtekeningen gezet zijn, dat is vanochtend uh, gebeurd. En uh, ik ben blij dat, uh, dat dat ook gelukt is, uh, want niemand wilde deze samenwerking ook in gevaar brengen. En hoe werkt dat dan? Moeten al die 18 clubs toestemming geven? Nou, in dit geval, omdat met name die samenwerking ziet op, op zo'n lange periode, uh, is het wel nodig dat, dat alle 18 clubs uh, ook die samenwerking onderschrijven. Maar ik kan u vertellen dat dat hebben ze ook gedaan. Uh, dit is een unaniem besluit geweest van de clubs om, om deze samenwerking ook aan te gaan. Want ze zagen het grote geld donker. Nou, twee dingen. Ik, ik, ik zal niet ontkennen dat uh, financiën een, een rol hebben gespeeld in de besluitvorming. Maar daarnaast is het ook uh, de liefde voor het spel. En, en uh, de naam Fox staat ook garant voor, voor veel kennis en know-how. En de clubs uh, wilden het succes van de Eredivieze Live natuurlijk ook verder kunnen uitbouwen. Maar dat kan op deze manier. Wat kan Rupert Murdoch meer dan bijvoorbeeld John de Mol? Nou ja, uh, het, uh, het hele concern van de heer Murdoch beschikt over, uh, denk ik, veel meer... Sportzenders over de hele wereld uh, die allemaal heel veel ingangen en heel veel kennis hebben van hoe brengen we de liefde voor het spel over. En op het moment dat wij bezig zijn geweest altijd met uh, van hoe, uh, hoe geven we die zender meer, uh, meer vorm, uh, wat zijn de dingen die we doen. Dan nou, kijk je natuurlijk naar de voorbeelden in het buitenland en dan ontkom je er niet aan om regelmatig tegen de voorbeelden van, uh, uh, van Fox, uh, maar ook van de andere uh, ondernemingen van, uh, van de heer Murder, om daarnaar te kijken. En dan als je dan zegt van ja, dat is de manier zoals we het graag zouden willen doen. Kunt u zich voorstellen dat dit een, een hele mooie kans is voor het Nederlands voetbal om, zich, uh, om die samenwerking aan te gaan. Meneer Rutte, heeft u met Rupert Murdoch zelf gesproken? Ik heb hem één keer de hand uh, mogen schudden. Maar we hebben dat, wij hebben deze uh, samenwerking met name gedaan met de mensen van Fox International Channels. Zowel in, uh, in Amerika als ook in, in Nederland en Europa. Waar altijd veel om te doen is, is het uh, bord op schoot op de bank, 7 uur s avonds. Hoe ziet u dat beeld in de toekomst voor u? Ik, ik zie daar uh, zeker op de korte termijn totaal geen wijzigingen in. Of wat de lange termijn brengt, dat, dat weet ik niet. Maar dat, daar ziet deze samenwerking ook, uh, ook niet op. Uh, ik bedoel, deze samenwerking gaat over uh, het totale verhaal. Dus de, de, de rechten blijven, uh, dat is ook een contract... die blijven gewoon bij de NOS voor het komend jaar. En wat daarna gebeurt, daar gaan we met elkaar uh, nog allemaal naar kijken. Maar daarna, uh, daar gaat het mij uh, stom, hè? Wat ja, maar dat, dat is, daar, daar verandert deze samenwerking niet, uh, niet aan. Want dat zouden we in de andere gevallen ook moeten doen. Ook als we geen samenwerking hebben, dan zouden we over de periode daarna nog moeten gaan kijken hoe en wat. Maar is 7 uur de, nog de, de geschikte tijd, denkt u, of wordt dat later op de avond? Uh, ik, ik denk dat, uh, dat dit voor de kijker een, een heel geschikt moment is. Wat hij al jaren kent. En, uh, dus ik, ik denk dat we daaraan zullen vasthouden. Ja, want ik hoorde uh, uh, sportmarketeer uh, uh, Frank van der Waldbaken vanochtend zeggen... dat Murdoch toch op andere zenders heeft laten zien... dat die, uh, die, die samenvattingen pas om een uur of tien s avonds worden uitgezonden. Dus ik denk dat, ja... Wellicht gaat het hier in Nederland ook gebeuren, maar u zegt wij houden vast aan de tijdstip van zeven wij uur. Hebben, wij hebben op dit moment een, een, een contract met de NOS. Ja, nee, nee, maar het en, gaat en, met, na, de, na dat contract ja, natuurlijk nou, met de NOS. Ik, ik, kan, ik kan u alleen maar, ik kan alleen maar afspreken, of althans toezeggen wat we op dit moment hebben, hebben afgesloten. Dat is een samenwerking met de NOS, een contract. Dat loopt nog een jaar door. Voor de periode daarna uh, zijn we ook uh, met een aantal partijen in gesprek. En uh, verder kan ik daar, en uh, dat zult u moeten begrijpen... kan ik daar op dit moment geen mededeling over doen. Maar wij kennen de waarde van 7 uur. Hoe ziet u de toekomst van de voetbalverslaggeving in Langs de Lijn? Daar zie ik uh, uh, zeker geen verandering in, uh, in ontstaan op, uh, uh, op dit moment. Nee, nee, het, nogmaals, gaat het, gaat... Dit, het gaat me niet op dit moment, dat begrijpt u meneer Rutte, het gaat niet om de komende u, u 13 u jaar. Begrijpt ook, u, u begrijpt ook dat ik geen uitspraken kan doen ja, over een tijdshorizon zeggen... van, uh, van etterlijke jaren. Ik bedoel, er is op dit moment, dat kan ik u in ieder geval uh, zeggen, er is op dit moment, uh, hebben we het totaal niet over gesproken, dat we dat willen gaan wijzigen. Uh, de, de, uh, er zijn totaal geen plannen of ideeën voor. Uh, u bent een tevreden man meneer Rutte, denk ik, hè? Ik ben uh, na de afgelopen uh, zware weken, kan ik rustig zeggen... ben ik een heel tevreden man dat, uh, dat we deze samenwerking tot stand hebben. Ik zie u niet, maar ik zie u glunderen. Ja, dat, uh, dat klopt. Algemeen directeur Frank Rutte van het bedrijf Eredivisie Media Marketing. Of Media Marketing. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Tijdens de spelen is de Oranje Soap altijd horen vanaf de wilgeplas in Maarsen. So en in dat recreatiepark staat een gezellige avond te wachten. Ze staan ook te glunderen in de staker van Henny en Emmy. Ook verslaggever Joris Kreugel die is in de staker van Terecht. Oh maar daar heb ik maar vier tandjes. Wat moet je ook mee doen? Ik had er vanmiddag vijf. Ja, maar hij kan nog kleiner gemaakt. je dan niet zingen. Hij kan nog even kleiner gemaakt worden. Ik ga naar buiten. Oei! Sonja, Jacqueline, Marian en Amy. Daar heeft Henny even op dit moment geen zin in. Een beetje discussiëren over zelfgemaakte kartonnen tandjes. Hij gaat even een blokje om. Maar voor de dames is er werk aan de winkel. Want er moet nog even flink geoefend worden. voor de Playback Show. die vanavond in de kantine wordt gehouden. En zij doen mee. Ja. Rechts en links zouden we gaan. Niet een zijn we daar, rondje. Zijn we nog niet hoor. Je moet hier in een rondje beginnen. Hallo. In... Ja. Vier dames, verkleed als ruiter. Want ze gaan optreden als de Olympic Voices. Met het nummer Doe de Anki, Anki Anki met z'n allen. En inderdaad, dit nummer is gemaakt voor Anki van Gunsveen. Na de oefensessie in de tuin gaat Marjan nog even naar haar staarkeven toe. Want er zit een vervelend scheurtje in haar ruitersbroek. Maar Ed, haar man, heeft gelukkig een oplossing. De vrouwen doen een spelletje, maar de mannen zijn er het mee. Plak hier een stukje stof op, want anders zien ze mijn billen vanavond. Gaat even gebukt staan, schat, dan zou ik even plakken. <lacht> Dug plak dat niet in mijn billen dan? Ze bemoeien zich altijd met de regie, hè, die vrouwen. <lacht> nou, je mond over. plak daar ook een stukje op. He? Trek ik straks mijn broek uit zit ik mijn billen onder de ducting. Let op lekker zweten in die broek hè, vanavond. Ja, uh, ja dat is goed. Het is luisteren. maar vijf minuten. Dat bedoel ik. Oh. Nou, iedereen je kont zo, zo geplakt worden als die van jou. Penis <laughs> hey? oh, oh, een ja, sigaretje uh, roken terwijl je eigenlijk gestopt bent. De spanning is voelbaar in de keuken waar de dames zich aan het omkleden zijn. Want de zaal is vol. En dat is natuurlijk niet niks. Oh, ze wilden ook oh, oh. niet. Ze gaat weer roken. Nee, nee, ik ken zich niet. Niemand kent mij zo. Nee nee, nee, nee, nee. Maar dat roep ik wel om. Nee. Ja, zie je dat? Gat? Nee, je, nee, je zit er niks. niks. Moedig jij ons wel aan? Ja, ik sta vooraan. Ik maak, uh, ik maak er een film. Ik zend hem op YouTube. Amy, wat ben je stil? Ik ben, ben je de stress? Nee, helemaal gefocust op die tanden. Ruitersbroek aan, laarsjes, kartonnen tandjes in de mond. Het wachten is nu alleen nog op de aankondiging. Ja, de week... Of de uh, uh, Olympische spelen is een voorgang. En uh, als onderdeel van de Olympische spelen, -spelen hè? hebben wij natuurlijk ook no uh, uh, paardrijden. <laughs> Het ziet er uh, echt geweldig uit. Maar dan moet je zelf even kijken. Ah, ah, ah, ja, Hier zijn onze fans van Anki! <hums> Op zijn kop missie geslaagd, en als klap op de vierpijl krijgen de dames een gouden medaille. Maar de man van Amy, Henny, had eigenlijk ook goud moeten krijgen. Ja, Ik vind het wel jammer, tot ze mij in de hand niet goed. Hij als regisseur, het idee ontwikkelaar van alles en nog wat. feest in de kantine. Piet IJska, onze dagelijkse olympische kijktipgever. Ja, de playbackavond is aan hem voorbij gegaan. Nederlands kampioen 400 meter hardlopen in de jaren 50... zat weer lekker voor de buis en heeft vandaag weer een paar goede tips. De paden vandaag eh, komen we weer bij de springers, springeruiters. Normaal kijk je dit niet zo naar, maar ik heb... Van de week gekeken naar de landenwedstrijd, en dan ga je toch kijken, wegens, uh, dat het toch wel prachtig is. En Het was zeer spannend zelfs. Daardoor moet je eigenlijk ook weer naar de paarden kijken bij de springruiters. En Atletiek, de Tienkamp. En daar hebben we twee Nederlanders. Elco Sint Nicolaas en Egmar Vos. Dat zijn ook twee geweldige atleten. En, en de finale 110 meter hoorde. Ik hoop dat Gregory ze in de finale zit. Toi-toy, Zal het voor. Hij weet er echt alles van. Eerdere afleveringen van de Oranje Soap, voor het geval dat u dat u denkt, ik, ik kom alles op die wel en ik ken wat mensen. Uh, ik ben bekend in Maarsen. dan kunt u die terugluisteren op de website radio1.nl Adele Atkins, Give me your cold coachelor.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 Dat zegt Cole Childer van Adele, ja, het kwam van 19, de debuutalbum. Tina Houts nog steeds in de studio en we hadden het over de rellen precies een jaar geleden in Londen. Toen zei je net van, uh, ja, er waren berichten in juli, zei de Britse politie, het kan weer gebeuren. Je zei, je zei er is niks veranderd in die wijken, werkloosheid, ellende en dan toch door die Spelen. Wordt het als het ware even vooruitgeschoven, maar betekent dat dan, nou Spelen zijn afgelopen in de herfst, kan het weer uitbreken? Ik ga er geen voorspellingen over doen. Want je kunt nooit uh, zeggen van ik kan garanderen dat er rellen komen of niet. De mogelijkheid is er altijd. Want na de Spelen gaat heel groot brittannië natuurlijk uh, een enorme kater krijgen. Want dan opeens uh, in oktober horen we weer, staan de kranten gewoon weer vol... en horen we de hele dag over hoe slecht het met het land gaat. En uh, dan worden we allemaal samen weer even wakker. Ja. Dus uh, ja, natuurlijk kan het zijn dat er dan weer problemen op straat komen. Het kan ook natuurlijk zo zijn dat het, dat, dat niet gebeurt. Niemand, niemand. Niemand kan dat voorspellen. Want ik vind het toch een, raar, een rare gedachte. dat bedoelt, Die rellen zijn ontstaan vanwege armoede in die wijken, en ellende... Um, nou, een soort onrustgevoel, dat dat nu vanwege de spelen... dat die mensen denken, oh, dat zetten we even opzij. Dat is, vind ik moeilijk te bevatten. Nou, het is niet helemaal om te zeggen dat het alleen maar door armoede... Uh, of achterstand uh, gebeurd is. Want er zijn enorme onderzoeken gedaan, natuurlijk wel het afgelopen jaar... door de regering, door mm -hmm. garitatieve instellingen en door de politie zelf. En die komen niet allemaal tot één conclusie. Uh, en die zegt, de politie bijvoorbeeld zegt... ja, aan de ene kant kan het zijn dat het gewoon uh, spontaan ontstaan is. Het was ook heel warm. En aan de andere kant kan het zo zijn dat uh, het misschien toch wel zo is... dat er enorme spanning is in, in de wijken met de minder bedeelden. Maar het vreemde van de rellen van het afgelopen jaar... Uh, was dat uh, ze in alle wijken voorkwamen. Niet alleen in ja. de wijken waar je dat cynisch gezien verwacht... zoals Brixton, maar ook in keurige burgerlijke goede buitenwijken, zoals Ealing, waar ik woon. En Tottenham, dat is een wijk, daar ontstond het? Tottenham is, een, is een, een arme wijk, een wijk waar veel immigranten wonen. Een wijk waar in het verleden ook problemen geweest zijn. En het droevige is, als je het hebt over, er is eigenlijk niks veranderd... is bijvoorbeeld het feit dat, dat de moeder van de vermoorde man zegt... dat ze nog steeds niet van de politie gehoord heeft waarom haar zoon doodgeschoten werd, terwijl er 31 agenten om hem heen stonden om hem uh, te arresteren. Zie je er nog wat van, meneer Rellen? Uh, bij mij in de buurt uh, ja, zijn er een aantal winkels die zijn nog niet opgebouwd. Die staan nog en in de stijgers. En uh, tot en daar ben ik recentelijk uh, niet geweest. Maar ik, uh, het, het enige uh, wat ik weet is dat van alle aanvragen voor schadevergoeding... Uh, maar de helft goedgekeurd is. En dat betekent dus dat uh, zeg maar de helft van de gebouwen nog niet, uh, hmm. niet gerestoreerd zijn. Er is 10 miljoen op dit moment aan schadevergoeding uitverkeerd. Maar van de 4.500 aanvragen die er zijn... is is de helft geweigerd. Even, even over de, de, de doelstelling van de Spelen. Er wordt hier gezegd van, net zoals bij ons straks, als ze dan komen in 2028, uh, de jeugd moet meer sporten, de breedte sport moet gestimuleerd worden. En dan is hier het verhaal. Maar ja, er wordt juist bezuinigd op sportlessen op staatsscholen. En daarmee zou sporten een elitaire aangelegenheid worden. Zie je dat ook terug hier in de medaillewinnaars? Uh, er is... Iets veranderd wat medailles betreft, want uh, um, in Peking hebben we gezien dat uh, terwijl 7% van de Britten naar privéscholen gaat, 50% van de medailles gewonnen werd door jongens en meisjes die naar privéscholen gegaan waren. Nu is het is het Iets, uh, er is iets meer evenwicht. Bijvoorbeeld uh, als je het denkt... Uh, Mo Farrell, die de 10.000 uh, meter hardlopen gewonnen heeft... komt uh, van een staatsschool. Jessica Innes komt van een staatsschool. Bradley Wiggins, uh, de fantastische wielrenner... komt van een staatsschool. En... En die Murray die tot de verbijstering van het hele land... na het verlies van Wimbledon eh, goud gewonnen heeft bij tennis hier... komt ook van een staatsschool. Dus er is er eh, wat, wat de medailles betreft is er meer evenwicht. Maar als je kijkt naar... Eh, hoe de opleiding, de sportopleiding op de scholen is... is er nog steeds een enorme kloof. Uh, in de afgelopen twintig jaar uh, zijn enorm veel sportvelden van staatsscholen... gewoon verkocht omdat uh, de scholen geld nodig hadden... of de regering of, de, of uh, de, de verschillende steden geld nodig hadden. Mm -hmm. En dus de privéscholen hebben gigantische faciliteiten. Ik bedoel, mijn kinderen die zijn nu volwassen... maar die zijn naar een staatsbasisschool uh, geweest... en die zijn naar een privéschool geweest wat het voortgezet onderwijs betreft. En de staatsscholen, dat was gewoon lachwekkend. Er was nauwelijks chemistiek. Mijn dochtertje kwam altijd woedend thuis, want die was heel goed in sport. Maar die mocht nooit winnen, zelfs als een Maar, Nou, dat was niet goed voor de groep. Niemand mocht winnen. Dus, gaat dat Ja, dus daar... Dan wordt het animo natuurlijk ook niet groter. Hè? Dat is nu een beetje ja. veranderd, maar er is niet meer tijd en ook niet meer geld beschikbaar. Het is niet zo dat Cameron heeft gezegd we gaan investeren juist in het onderwijs hier in. Uh, nou, we hebben er nog niks van gezien op dit moment. En uh, de, na de Olympische Spelen zal natuurlijk uh, de portemonnee ook wel leeg zijn. Men hoopt natuurlijk dat dat zal veranderen, uh, maar ja, waar moet het geld vandaan komen? En als je naar de privéscholen kijkt, die allemaal uh, zwembaden, sportvelden, alles hebben, de scholen hier in Londen aan de rivier. Die hun eigen uh, boothuizen hebben. die, en, die ook, en wat echt heel belangrijk is, die dus enorme crews hebben. Die elke dag uh, gewoon op die rivier, ook in de winter met een lampje in het donker, aan het oefenen zijn. Die zijn allemaal aan het trainen. En het grootste verschil, denk ik, is ook dat de privéscholen enorme sportcompetities hebben. In Nederland ben je buiten je school als kind lid van een voetbalclub... of lid van een tennisclub of wat dan ook, of van de gymnastiekvereniging. In Engeland sport je voor je school. En dat is uh, moorddadig gewoon. In het verleden hebben ze altijd gezegd dat de oorlogen gewonnen werden... op de sportvelden van Eton. En Eton is de chique privéschool, de kostschool... waar de Britse premier ook naartoe geweest is. Tienhout, of Tien van Hout, zo moet ik zeggen. Sorry, dat was bij ons het verhaal over de rellen. Um, ja, nou ja, goed, je gaat, doet natuurlijk geen voorspellingen, maar de politie maakt zich toch nog wel een beetje zorgen over na de spelen of uh, valt dat wel nou, mee? Natuurlijk, want er is niets veranderd in de arme wijken. Nou, dan gaan we het over totaal wat anders hebben. Luister maar naar de column. De Radio 1, kolom. En die column vandaag die komt van Cindy Pietersen. Ik ben jaloers op alle Olympische zwemmers. Niet alleen omdat ze tien keer sneller zijn dan ik... en een enorm gespierd lijf hebben... maar vooral omdat ze de hele baan voor zichzelf hebben. En in de andere banen zwemmen andere sportievelingen... die ongeveer net zo snel zijn als zij. Ik zwem zelf drie keer per week een uur in een prettig 25-meter bad... en dat doe ik met meerdere disciplines in één baan. Mensen die niet allemaal even snel zijn... Ik doe mijn best me hier niet aan te storen, maar dat is lastig. Vooral omdat niet iedereen snapt hoe een zwembad werkt. Daarom wil ik van deze plek op Radio 1 graag even gebruik maken... om een paar algemene regels te verkondigen... met het verzoek of heel zwemmend Nederland zich hier aan wil houden. Regel 1. Als je zwemt, wordt je haar nat. Droog haar telt niet. Regel 2. Zwemmen doe je in het zwembad, praten doe je in de kantine. Regel 3. Blijf achter elkaar. Zwem niet met z'n tweeën naast elkaar. Ook niet met een zwemlijn ertussen. Regel 4. Zwemmen is iets anders dan drijven. Zorg dat u er niet uitziet als een krokodil die elk moment toe kan slaan. Vrouwen met voorgevormde cups die op hun rug in het water liggen... lijken op drijvende ijsschotsen. Maak van de snelle zwemmers geen Titanic. Regel 5. Het is een zwembad. Dus ook de laatste meters van de baan dienen gezwommen te worden... en niet gelopen. Regel 6. Als u tegen de kant staat om uit te puffen... geef dan de zwemmers die wel hun meters willen maken... de ruimte om af te zetten. Het is voor beide partijen niet fijn om een voet in een vleesboom te voelen verdwijnen. Regel 7. Mocht u toch de behoefte voelen om verder te bewegen... kijk dan eerst goed om u heen. Tikt een snelle zwemmer bijna aan... Wacht dan even, ga niet voor ze liggen. Ik herhaal, niet voor ze liggen. Dat is obstructie. Daarmee maakt u ze boos, waardoor ze nog sneller gaan zwemmen... en het verschil tussen beide partijen nog groter wordt. Regel 8. Denkt u niet smorgens... ach, ik ga toch zwemmen, ik douche lekker niet. Chloor versterkt elke geur... Ook die van oud zweet. Zorg dat u fris gewassen aan de start verschijnt. En de laatste regel, kies een baan die bij u past. Zij Dank u wel. Dag, tot ziens. Cindy Pietersen, ook bedankt. Morgen is de column van Leon de Winter. Ja, gisteren hebben we gezegd dat we naar Epke Zonderland gingen. Dat had nogal wat voeten in de aarde. Want ik had mm. opgezocht uh, hoe we daar het beste konden komen... in die North Greenwich Arena. Ik had mijn uh, Epke ingesteld, maar het, het liep helemaal fout. Um, we, we zaten op een gegeven moment zaten we in de Worstelhal... Ja, ook leuk. Was ook Interessant. Leuk. En toen hadden wij nog wel geteld, denk ik, een, een, een half uurtje om nog van hal te, wij, te wisselen. Dan moet ik zeggen, die, die, ja, dat openbaar vervoer, dat gaat echt fenomenaal. Ik heb gehoord van een vriend van mij, die kwam terug in, in Nederland. En die stond meteen in de eerste de beste trein dan weer een kwartier stil. En hier heb ik er nog echt geen... Ik heb eng... denk ik nooit langer dan, dan twee, drie minuten hoeven wachten. Maar dat goed, is, dat is lang. we waren er. We waren er net op tijd. We zagen het gebeuren, we zagen die waanzinnige oefening van, van Epke... En, en daarna dat wachten en toen die huldiging dat volgenslief. Ja, en ik, uh, nou ja, ik heb er wel eens afgezaagd. Maar ik moest bijna huilen, net niet. En toen zag ik, ja, Ebke moet ook niet huilen. Dan ga ik ook niet zo'n potje staan te janken. En toen s'avonds hier in, in het Hollandhuis House... Um, Ebke met zijn enorm brede lach. Het was een mooie avond. En iedereen is een beetje verliefd. En het blijven mooie dagen hier in Londen. Hallo Tom. Goedemiddag, ja. Hai Tom, met Carla.